Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor de rechtbank in Den Haag dient vanochtend het eerste strafproces... tegen een arts die euthanasie heeft uitgevoerd. Sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002... zijn wel enkele artsen berispt of gewaarschuwd door de tuchtrechter. Maar het Openbaar Ministerie bracht nog nooit iemand voor de strafrechter. In de zaak gaat het om de levensbeëindiging van een vrouw van 74 die zwaar dement was. Er was een euthanasieverklaring, maar daarin stond dat ze later een beslissing zou nemen. En later gaf ze wisselende verklaringen over haar doodswens. Verwacht wordt dat het proces in Den Haag belangrijke jurisprudentie oplevert voor andere euthanasiegevallen. Steeds meer Britse bedrijven verhuizen naar Nederland... vanwege de groeiende onzekerheid over de brexit. Honderd bedrijven zijn inmiddels van Groot-Brittannië naar Nederland verhuisd. Vooral naar Amsterdam. Het gaat onder meer om financiële dienstverleners en mediabedrijven... zoals Bloomberg en het Europese hoofdkantoor van Discovery. En ruim 300 andere firma's zeggen dat ze grote interesse hebben. Die zijn bang voor een brexit zonder akkoord. En de gevolgen daarvan voor de toegang tot de Europese markt. In de Engelse havenstad Dover is een muurschildering van kunstenaar Banksy verdwenen. Op de zijmuur van een gebouw schilderde hij twee jaar geleden een metershoge Europese vlag... en een arbeider die een van de sterren wegbikt. Een verwijzing naar de brexit. Volgens buurtbewoners stond er zaterdag een stijger bij de muur... en zondag was de schildering weg. Het is onduidelijk of het werk is overgeschilderd... of dat de eigenaar van het gebouw in Dover het heeft verkocht. Het weer nog geregeld zon, ook wat stapelwolken en later in het oosten mogelijk wat onweer. Het wordt 28 tot 31 graden. Morgen weer zonnig en warm en misschien een bui. En na woensdag is het waarschijnlijk afgelopen met het warme weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat ook een file tussen knopen de Raasdorp en knopen de Hoek, maar de weg is weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie.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 We krijgen weer een uh, vol programma. Want tegenover ons zijn al aangeschoven onze eerste gasten. Jolanda Meijer en Johan van Gastre. En die gaan het hebben over de volkstuindersvereniging. Aanleg van het bioparadijs. Nou, we hebben bij paradijs altijd hele spannende ideeën. Dat sluit me nog een beetje aan bij Pride of the Beach. Dus ik ben heel benieuwd wat daar uh, over <lacht> gaat. Dat is een aardige koppeling. Dan gaan wij uh, naar een, uh, een groot koor.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 En uh, daar tuinieren met veel plezier met z'n allen. Hebben jullie al twee tuintjes, Johan, of gaan jullie twee tuintjes maken? Wij hebben al uh, diverse plekken op het Volkstaan complex, hebben we al gereserveerd. En uh, er is er al eentje klaar met uh, de paddenpoel en uh, takkenwanden. Ja, ik zou tegen de mensen zeggen, kom een keer kijken. Dat is uh, ook een van mijn vragen. Mag je zomaar komen kijken?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 Ja, als je naar binnen loopt in de kantine en dan ga je meteen het eerste pad links. Eerst en dan loop je zeg maar, langs de Duitse muur. Ga je, nou, daar kom je hem vanzelf tegen. Tegenover onze Jeux de Boelbaan Oké, okay, dan, he, we dan, ja, dan heb ik daar een indruk <lacht> over. Ja, ja, ja. Hey, um, aanleg bio-paradijs. Uh, was dat er nog niet? Of is dat jullie, uh, jullie idee wat er nu gaat gebeuren? Ja. Want uh, er, er wordt daar van alles geteeld. Er komen van courgettes tot aardbeien en, en, en noem maar af.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 Er staan nu op 35 mensen op de wachtlijst. Dat is best ja. wel heel veel. Ja, dat is wel veel. Uh, als dat zo doorgaat, ja, dan uh, zitten er toch wel aan te denken... Oh, misschien kunnen we ooit een keer iets uitbreiden nog, een beetje aan...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 Maar het is dus nog ja. al een jaar. Uh, het is twee normaal. jaar gemiddeld. En dat was met een lijst van ongeveer 22 ja. mensen. Dus we hebben nu toch wel een wachtlijst misschien wel van drie jaar loopt het wel op. Ja, joh, behoorlijk. Ja. Ik heb wel gehoord van uh, tuintjes in Amsterdam. Waar de wachtlijst de, is tien jaar duurt het. Dus, ja, Dan valt ja, het bij het... ons nog mee.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 Nou, dat is wel een hele mooie eis. Van dat. Dus dan, dan zou iedereen de Zandvoort uh, willen tuinieren, denk ik. Dan ja. ja. uh, wordt het zo'n tweede nou, vakantieverblijf. Ik denk dat je dat ook wel vanzelf krijgt. Als jij in Amsterdam op de wachtlijst staat voor tien jaar en je ziet dat je in Zandvoort in kan schrijven, dan, uh, ja. dan ga je natuurlijk acuut ga je dat doen. Ja. ja, en dat mag dus niet. Ja, Je nee. mag wel inschrijven, maar Maar er wordt niks. Het ja. wordt niks. Nee. Nee. Nou, een aardige wachtlijst 35. Ja. Johan, wat, uh, wat ja. ga je nog meer uh, op, nou ja, op een nieuw stuk doen? Ik ben vroeger, ik, ben, ik kom uit Zandvoort, ik ben geboren en getogen. En mijn opa die had dan altijd uh, gewoon een stuk duin. Daar werd nooit moeilijk over gedaan, uh, 100 jaar geleden. <laughs> nee. Dan ging opa duin in en zei hij, nou dat is voor mij een, net, net wat jullie doen met je aardappels. En dan werd nou, er gewoon... Uh,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 We kunnen niet zomaar een stuk duin pakken, nee, het Johan, het is echt uh, geregisseerd, ook door de gemeente ja. en de vereniging. En Natuurlijk moet je verplaatsen om de zoveel tijd, anders hebben we aardappelziekte. Een nieuw stuk grond? Ja, wie weet. Ja. dan moeten we eens bekijken, hoe dat, of dat lonend is ook. Er zijn natuurlijk een aantal stukjes duin die nu niet gebruikt worden, ja, voor hondenuitlaatmogelijkheden, uh, maar...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 Vieren mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos gelukkige, Cuando se quieres de veras, como te quiero yo a ti es imposible mi cielo tan separado. Tus besos en tus caricias, mis sufrimientos acallaré. See I'm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 Soms heb je requiems die echt heel zwaar zijn. Denk maar aan, aan, aan Mozart. Een hel en verdoemenis komt voorbij. Ja, ja. En, uh, hè, of we nemen komen, dat is nog maar heel erg de vraag. Maar bij, juist bij Foray is het heel erg troostend. Hè, dus, uh, hij geeft zelf ook aan, van, nou, ik heb heel veel uitvaarten gespeeld op het orgel. Hij was organist uh, in, de, in de Madeleine in, uh, in uh, Parijs.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 Het mooie is dat er geen kosten aan verbonden zijn. Dus het is helemaal gratis, zal ik maar zeggen. En ook voor bezoekers is het helemaal gratis. Alleen wordt aan het eind van de uitvoering een collecte gehouden. De bekende schaal. Ja. Maar wanneer is deze uitvoering? De uitvoering is op zondag 24 november om 5 uur.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 Vijf uur. Vijf uur, in de namiddag? Ja. Oh, niet eens vroeg het bed uit. Niet eens vroeg je bed uit. Dat is voor jou wel belangrijk geloof ik. <laughs> ja. Hedwig, bedankt voor de uitleg. Ja, heel um, Misschien dat we tegen die tijd nog eens praten over de, de opkomst en, en de voortgang. Nou. Is wel leuk. Ja. En dan, uh, dan hoop ik dat er veel mensen uh, zich aanmelden. Dat zou ik heel blij mee zijn. En dan uh, gaan we kijken wat het wordt. En het is ook, luk, het is ook leuk als mensen komen luisteren.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 That's his own hair. Yeah, but that little faggot got his own gin airplane. That little faggot, he's a millionaire. We gotta mm. install microwave ovens. Custom mm. delivery uh. And we gotta move these refrigerators. We gotta move these color TV.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 Oh, Lord. Ja, we gaan beginnen. Aan en daar zijn we weer. We gaan verder met de wethouder Jo Berendsen die aangeschoven is hier aan tafel en die komt uh, licht laten schijnen in de, de onrust over uh, asbest in Zandvoort. Dag Joop, Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent.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 Maar uh, de, de herten, uh, het afschieten van het herten was uh, nogal een thema. Ja. Uh, nou ja dan wordt er zeg maar, een, een oud stuk nieuws over de verontreiniging van uh, een paar jaar geleden in het louis davis -cree. Wordt nog weer eens opgerakeld, zou ik haast willen zeggen. En zo zijn er uh, meer dingen. Uh, net of wij, uh, zeg maar, uh, ja...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 Nou, daarbij is uh, vastgesteld dat er uh, geen direct uh, zeg maar, uh, gevaar is voor de, uh, de gezondheid. Er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van het, uh, van het opruimen daarvan. <kijkt> nou, dan zie je net dat gewoon, natuurlijk die bouwvakvakantie er, uh, er doorheen komt. Er is vastgesteld dat er geen direct gevaar is. Dus dat, dat, zeg maar, dat het opruimen daarvan over de bouwvak heen geteeld wordt. En ik heb afgelopen... Uh,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 waar wij als bestuur niet op voorhand uh, van alle details op de hoogte zijn. Dat is gewoon, ik wil ik zeggen, business as usual. Want en, en het kan ook best zijn dat de burgemeester mm -hmm. dat op dat moment wel geweten heeft. Alleen, uh, ja, hij is een week weg en uh, we dragen heel veel dingen over. Maar zeg maar, dingen ja, die, wel over. Dingen die <laughs> gewoon dingen die gewoon lopen ja, uh, ja. en die gewoon die onder lopen. controle zijn. Ja. Uh,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 is daar vervuiling aangetroffen en dat heeft nog te maken met oude wasserijen die zeg maar aan het eind van de vorige eeuw hè, eh, daar in de Cornelis-Legerstraat, dus, dus ik was even in de verwarring, mm -hmm. want ik dacht van, wie daar wat hebben we daar dan? Nou het enige wat we daar hebben is zeg maar de nieuwbouw van het museum en dat is allemaal heel gecontroleerd, dus ik dacht van nou wat is het. Dus ik heb zelf geprobeerd te spitten in, in, in, op de site van... Eh,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 Nou, ik, ik, ik, ik geloof niet dat het zeg maar, zozeer eh, een kwestie is van, eh, van eh, dat die grond vervuild is, maar dat er zeg maar, in het grondwater het is een bepaald percentage geloof van vluchtige koolwaterstoffen of zoiets ja maar wat geeft mij de term wat kan ik daar dan nu nog mee daar kunnen we volgens mij niks mee alleen maar monitoren van van wat gebeurt daar verder mee is het iets wat langzaam en zeker in mijn maar dan zeg ik dat even in rekentermen gaat dat langzaam weg of of verergert dat nou de, de bron van zeg maar, die verontreiniging, die chemische wasserijen die daar zaten, die zijn, lang weg. die zijn al lang weg. Die zijn al, ik geloof, van 1950 of zo, 1960, dus die zijn al lang weg. Dus in die zin, het enige wat wij op dit moment kunnen doen, en dat doen we, is het monitoren van die verontreiniging.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 Nou ja, de, de, de vraag is altijd, kijk, eh, dit is een zaak van 2015 of 2016, ja. hè, die bij de bouw van het hele LGC gebouw al aan de orde is geweest, er is volgens mij toen ook al over gecommuniceerd, tenminste, ik kan me herinneren vanuit mijn raadsperiode dat het toen ook al een eh, bepaald issue was, wat al beantwoord is, eh, alleen dit komt dan door zo'n, eh, in mijn ogen, redelijk ongenuanceerd artikel in het ADM Dagblad, popt dat dan ineens weer op. Ja. En, eh, en ja, dan, eh, dan gaat er iemand van de Antwoordse Krant, dan weer een artikel over schrijven en, eh, en dat helpt allemaal niet. En, eh, en ja, dan moet ik ook weer gaan graven: van oh, hoe was dat ook alweer? We kijken wat vandaan nou, Daar komt, hebben we ja. gewoon, zeg maar, daar is al op geantwoord. Nou, dat antwoord, daar moeten we gewoon nog even wat, wat meer informatie op boven water tillen.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 Uh, nou, wij zijn uh, uh, uh, uh, yeah. ja. u bent al op vakantie uh, geweest. Uh, uh, nou ja, dus vorige week al hier inuit <laughs> in zijn vakantie. <laughs> <notificeren>. <laughs> ja. uh, ik ben uh, zeg maar, ook vanuit mijn oude bedrijfservaring ben ik uh, gewend om gewoon 24, 7, 36, 65 dagen <laughs> gewoon bezig te zijn met datgene van waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. Uh, dus ook in mijn vakantie heb ik zeg maar, uh, de zaken die, uh, die langskomen. Ik, ik kijk dan wel wat minder naar mijn e-mails en ik reageer daar niet overal op. Maar ik, eh, zeg maar, ik heb eh, natuurlijk. Eh, ja, dat gaat gewoon door. En dat geldt mm. volgens mij voor mijn collega's ook. En ik heb, ondanks dat, eh, dat de heer mij de afgelopen week eh, er eh, niet was, heb ik ook wel wat eh, contact met hem gehad. Maar dat gaat dan gewoon op de manier van. hier ben ik mee bezig, dit doe ik. Mm. Eh, is er iets waar jij gewoon uh, nog een commentaar op hebt of dat je zegt of advies hebt of zo, dan hoor ik dat graag. Nou, dat heb ik in dit geval. Ja. Bijvoorbeeld over het gebeuren, heb ik dat ook, uh, ja. ook gedaan. Wanneer? Dan krijg ik de reactie terug van ga ja. niet maar zo. Ja, maar, en, uh, <laughs> ik blijf <laughs> nog een week weg. Ja. Wanneer begint uh, de raad weer? Uh, nou, we beginnen zeg maar uh, uh, uh, we hebben, uh, begin augustus, nou weet ik, of uh, begin september, september hebben we natuurlijk de eerste commissievergadering weer. Uh, als u we praat over zeg maar, het, uh, het parkeergebeuren en het, het verkeer dan zijn we daar uh, uh, volop mee bezig. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook gezien hebben, maar, zeg maar ten aanzien van het parkeren zijn we volop bezig met onderzoeken uh, ja. uh, doen. Hè? Ja. Um, als het mag, dan wil ik daar nog wel wat over zeggen. Ik zit naar de regie en ja, naar de horloges kijken. We uh, moeten, er zo, moeten er zo mee stoppen. Want ja. ook, ook dit weekend, he, omdat het druk is, ja. dus zijn we weer bezig met, uh, met tellingen. Uh, er zijn ook zeg maar, mensen die daar speciaal voor uh, opgeleid zijn. En ook vanuit een speciaal bureau die uh, zeg maar, valt onder de privacywet enzovoort. enzovoort.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 En nou weer tot de volgende keer. Graag. gedaan. Dank u wel. Tot de six foot six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck.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 Since time, nothing's ever been found That's stronger than love. Ooh, love. love Most men are like me, they struggle in doubt They trouble their minds day in and day out Too busy with living to worry about A little word like love